Mijn waarde landgenoten in België en in Congo. Buana Kitoko. Congo en de Belgen met pardon. In 1936, toch geen duizend jaar geleden, schrijft de Belgische broeder Melage aan de minister van Koloniën. Of je dat nu aangenaam vindt of niet, excellentie. Maar de hersenen van een zwarte zijn kleiner dan die van een blanke. En bij gevolg zijn zwarte dus ook minder verstandig. Einde citaat. De blanke, de Belgen, zo vonden broeder Milage en zijn tijdgenoten, konden de zwarte nog wat bijbrengen. Deze aflevering van Wanakitoko gaat op zoek naar wat de Belgen met een goed doel in Congo eigenlijk te zoeken hadden. Mama. Sangoni, c'est très riche en protéines, Très ja, bon ik ga <laughs> ja? ja, bon. <laughs> <laughs> bon, <laughs> je Ja, <inaudible> je <inaudible> <inaudible> <hein? inaudible> ah. <inaudible> ah. maken. Ja, ik ga Ah, dat is. Ja, dat is. zo ze Het is lekker, hè? Ja, het is ook heel goed. Ja? Het is heel goed. nourriture is heel goed. Wat zeg je? Je zegt de nourriture heel goed te praten. Oké, dat moest ik Nederland zeggen. Ah, ze kunnen zeer goed te eten klaarmaken. Ja? Ah, on va seulement une een fois passer comme ça. Hey, Vit, kom staan de rond patro. Okay. Pardon. Bonsoir, bot in Abino. Bonsoir. Bonsoir. Bonico. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Papa Daniel? Hoeveel patiënten zitten er in me? Nu, bah, ik schat dat er ongeveer 320, 340. Je maar schat het is, het, weet je dat niet zeker? Maar, elk jaar tel ik dat. He? Maar ondertussen komt een nieuwe bij, van de er maar gemiddeld. hè? Ja. Momenteel 320, 350. En wie betaalt die allemaal? Hoe betalen ze ah, zelf? Betaal, dat ga je toch. Klap van helden hier. Wat zeg je? Als je van al klapt, de mensen hebben geen helden. Het is dat, dat het hospitaal zo moeilijk. Alleen je moet vechten om in leven te blijven, dat is waar. Ze. De mensen kunnen niet betalen en je moet er toch verzorgen. Het is, het is werkelijk een probleem, hè? Leopold II, onze megalomane vorst, was meer dan twintig jaar de hoogstpersoonlijke eigenaar van zijn privé wingewest Congo. Het is, zo zeggen historici, een van de zwartste bladzijden uit onze vaderlandse geschiedenis geworden. Mensenhandel, folterpraktijken, duizenden en duizenden moorden, je wordt er niet echt vrolijk van. Leopold II is nog maar drie jaar eigenaar van zijn pleziertuintje... als hij de buitenlandse kritiek op zijn koloniale beleid al hartschrondig beu is. In 1888 gooit hij de Franse missionarissen eruit... en vervangt ze door brave en veel volgzamere Vlaamse paters. De eerste vier zijn schutisten. Hoe stonden zij tegenover hun zwarte medemens? De schutisten waren nogal categorisch van aard... Ze beschouwden negers als wilden die moesten beschaafd worden. De witte paters vonden de zwarte dan weer een groot kind dat vooral moest worden opgevoed. En de jezuïeten, com d'habitude, vonden het een nog het ander en schipperden tussen de Congolese beschaven en opvoeden. De vraag die je vandaag kunt stellen is, wie moest er eigenlijk worden beschaafd of opgevoed? In deze vierde aflevering van Wanakitoko hoort u gewestbeheerder Jules Marchal, huishoudregentes Aline Bogaarts, Jeff Gerards, pater Jozef Bolle, Adolf verheide chef Brugge en wegen, leraar Mark Deltour, zuster Noella Nairink, Marie en Bertha Eikens, gezondheidsagent Jeff Verhoestraten, journalist Manu Ruis, Deze Verboven en Pater Lissens die, u gelooft het niet, de hele Bijbel in het Chilua vertaalde. Kemulonge simu kwabwa di kujuka. Dat is die passage waar Jezus spreekt over liefde Kemulonge simu kwabwa di kujuka. Wakuteta kun je dat Jezus kunnen konden kennen? Mulonge. En jij, En dan vragen ze: Kan die mulonge simu di bingisha? om zichzelf te verdedigen, en hij zegt, vraagt hij aan Jezus, kom, kom, ga je Jezus. hè, wie is mijn medemens? En wel, dat is een typische voorbeeld. Dus aan de mens leren, wie is mijn medemens? Wie moet het centraal staan in mijn aandacht, in mijn leven, dat is mijn medemens. Dat ben ik niet, ikzelf. Er waren al stukjes uit de Bijbel vertaald, voor onwille van de lezingen in de Eucharistie en zo meer, maar systematische vertaling bestond er nog niet. Maar de, in de jaren 80 hebben ze aan mij de opdracht gegeven om dat project uit te werken. En ik heb dan een paar Inlandse medewerkers gezocht, daar was ik vrij in. En samen met hen ben ik er daaraan begonnen. Zodanig dat er nu een volledige bijbelvertaling bestaat in Chiluba. Dat heeft mij acht jaar werk gekost. Maar uh, het is goed dat het gebeurd is, toch? Die mensen hebben daar niks. Die hadden niks. Ze hadden alleen een, een velo misschien. Maar moto's in 65 waren er niet, auto's waren er niet. Alles was te voet. Het meeste was te voet. De eerste reis die ik maakte, dat was 100 kilometer te voet op... en 100 kilometer te voet af. En s'avonds uh, zat ik daar met mijn radio... En dan uh, kwamen ze rond u zitten om, om te luisteren, muziek te beluisteren en zo. Want ja, dat, een radio, niemand had dat, hè, maar wij hadden dat op pillen. Hè. In het begin zo, een kleine radio op pillen. Ja, portatiefjes zo. Hè, en je zette dat daar neer en, en dat sprak en daar kwam muziek uit. En ik gaf zanglessen zo. Ja... Uh, Soms was dat ook een keer muziek van hen en dan begonnen ze te dansen zo. Ja, zo, alleen En zo kom je dan beter in contact met hen ook zo. Maar uh, voor de rest is dat dopen. Doopsels inschrijven overdag. En dan biechten. Oeh, iedereen kwam biechten. Zo, uh, maar je hebt toch wel mensen, ja, die... Die zullen u toch wel komen zeggen. Voilà, we waren in het veld en ik heb daar de vrouw van mijn buurman even genomen. Zo. Een accidentje zo, van die dingen. Ja, zo, dat, dat, dat zeggen ze zo. Ja. Dat is... Dat is... Dat. Bon. <tied> Ja, je kunt zo bezig blijven. Maar... In het begin, ja, je mag het ook niet vergeten, die mensen van in het begin van deze eeuw, dat is meer dan 100 jaar geleden, die zijn er gegaan met wat toen de gangbare idee was. Hè? Met vooroordelen en, en alles erbij. En nogthans, wat mij treft dan, dat is dat ze zich inderdaad geweldig vlug... De meeste toch. Geweldig vlug aangepast hebben. Bijvoorbeeld, er, was, er bestond niks. Ze moesten nog alles uh, oprichten. Onze eerste missionarissen, die waren schrijnwerker, die waren metser, die waren bakker, die waren dit, die waren dat. He? Een hele hoop materiële zaken die ze hebben moeten doen. Uh, en concreet in de kassai, hadden ze te maken met slaven. En uh, dan is een van de eerste uh, opdrachten geweest... Uh, die slaven bevrijden. Hè? En die afkopen of, of, of vrijmaken. En zo uh, hebben ze die samengebracht... in de eerste missie van de Kassai, bijvoorbeeld Mikelai. Is eigenlijk begonnen met vrijgekochte slavenkinderen. Ja, de eerste jaren... Hoe begonnen zij de, de christianisatie? Dat is ongelooflijk, weet je dat niet? Die kinderen... Hè? Tien jaar lang verleverde de staat kinderen, kinderen aan de paters en de zusters, de meisjes aan de zusters en de jongens aan de paters. En in theorie waren dat slavenkinderen bevrijd op de Arabieren. Maar in feite was dat kinderen die opgepakt werden gekidnapt door de soldaten als die de gingen gestraft, die in rubber genoeg leefden. Dat heeft zo tien jaar geduurd. En daar zijn duizenden kinderen gestorven. Dat is bewezen. Want die, die kinderen kwamen dikwijls stervend op de missies toe. Die werden door die soldaten soms honderden kilometers ver gemarcheerd en op boten gestoken. Die, die stierven 90% onderweg. En van die 10% die op de missies aankomen, daar streef er 5, 6% op de missies. En dan waren die vaders die en die zusters, die, die gingen om te dopen. Die waren dan zo blij dat ze daar vijf stervende kinderen hadden kunnen dopen. En die zagen in, maar zij zagen dat gewoon niet. Dat die anderen, dat waren toch maar heidenen. Congo was geen bevolkingskolonie zoals uh, Canada en de Verenigde Staten. Hè? Dat zijn bevolkingskolonies. Maar Congo was uh, een exploitatiekolonie, dat we zeggen dat heel weinig Blanken de Zwarten exploiteerden om daar zoveel mogelijk uh, rijkdom uit te halen voor de economie, de union minière, de ertsen, de landbouwproducten, koffie, cacao, katoen. Uh, Vooral ertsen, dus goud, diamant, koper, kobalt. Uh, uh, dat, dat was eigenlijk de, de bedoeling, zie je? En uh, de, het, het feit dat zij toch onderwijs gaven aan die mensen. was eigenlijk om een uh, lager kader te uh, vormen. om. Uh, de, de bureaus te bevolken, zie, de kantoren te bevolken. Zie je dat wij ons konden, wij de Blanken, die superieur zijn natuurlijk, hè, uh, uh, ons konden bezighouden met de hoofdzaken. En dat de, de secretariswerk en zo door de uh, Zwarte zelden gedaan worden. En ook, de, dat was de zaak van de missionarissen, zij uh, hadden een soort uh, obsessie. Om zoveel mogelijk mensen te dopen. Zie je? Het waren heidenen. Die, die missionering, dat was een fenomeen van de kolonisatie, dat bestaat nu niet meer. En omdat zij, daarom spelen zij ook steeds de kaart van de Staten. Zelfs de, de grootste vrijmetselaars steunden de missies, omdat het één geheel vormde om de macht, koloniale macht in stand te houden. Maar daarover, dat was een, is een fenomeen van de tijd. Ik heb alleen, alleen maar veel goed gezien van de, van de missies in mijn tijd. Zeer lieve ouders, broeders en schoonzuster. Waren er maar meer missionarissen, hoeveel zielen zouden zij niet kunnen redden? Vooral de slaapziektes en veel zielen naar de hemel. Daartoe reist de missionaris van dorp tot dorp soms verscheidene weken aan een stuk en getroost zich allerhande ontberingen om de slaapzieken op te zoeken die meest een deel door hun familie verstoten, zeer dikwijls hun laatste dagen moeten slijten en de dood afwachten in de boschen of wildernissen waar ze dan ook dikwijls het prooi worden voor de wilde dieren. Ook zijn de zwarten heel onvoorzichtig voor de besmetting. Zij wonen in kleine huisjes waar nog lucht, nog licht binnen kan... en waarbinnen dan nog een houtvuur ligt te roken. Dag en nacht, zodat het er stikkend heet is. Hoe heet het ook zij buiten... toch altijd en overal moet een zwart een vuurk hebben... en snuffelt een rook op als een reukwerk. De zwarten hebben gewoonlijk in een vuile lijfreuk over hen... door het zweten, olie en roodsel... waarmee zij zich bestrijken. Dat zij vuil zijn kunt Gerrit besluiten en luiheid is hun grootste deugd. Zie daar het portret onze zwartjes. Ik denk dat Sint-Pieter ze wel eens onder de pomp legt. eer hij ze in den hemel laat. De beste groeten van mijn eerwaarde overste en medezusters... en vooral van deze die u bidt om uw ouderlijke zegen. Uw zeer verpleegde dochter, Sir Marie Adonne. Ja, je gaat er natuurlijk met een evangelische boodschap. In feite komt het daarop neer dat je de, het bestaan van die mensen verbetert. Als je die mensen uh, kunt bevrijden van hun schrik, hun angst, die wereld van angst waarin zij leven, dat je zegt, ja, er is ook nog God die de mensen lief heeft, die een lief heeft met de vader is, en, uh, maar je moet er zelf iets voor doen en zo meer. En dan de mensen in hun bestaan hun lot verbeteren aan de hand van waarden... Die het evangelie ons aanbiedt, dan vind ik het wel de moeite waard om, om er uw leven voor in te zetten. Ja. Ik heb daar toch 32 jaar geleefd met mensen. En dan zijt gij goed voor die mensen. En je leeft voor die mensen, je spant u daarvoor in, voor die mensen. Dus het goede in zich, dat blijft het goede. Dat kun je niet kwaad bestempelen. Dat gaat niet, dat is een contradictie. Dus daarmee zeg ik altijd maar, laat ons maar alleen het goede be betrachten en laat ze dan maar zeggen wat dat ze willen. Kritiek geven op alles en nog wat. Het is in en het is heel gemakkelijk. Maar iets anders in de plaats zetten en de zaken goed beheren, zoals iedereen het zou willen, het is verdorie moeilijk. En dat is voor de kerk ook zo, hè, bon. Maar ja, je kunt zeggen, ja, het was misschien te vroeg. We hebben het er zoveel eeuwen over gedaan. Zij staan zoveel ten achter. We, ze proberen de tijden wat in te halen. De tv is er. Wat een revelatie is dat geweest. Wij zijn daar zo zachtjes ingegroeid. We hadden toch al radio, we hadden toch al, al cinema en, en zo. Maar zij hadden niks. En nu op een keer tv, zelfs in het binnenland en overal, dat je zegt, maar wat is het? kunnen andere lezen en schrijven. Heel die evolutie ging te snel in 50 60. Die zwarte bevolking kon dat niet volgen. En Wij spraken van een laag vernis dat ze kregen, maar dat niet droog was. Die konden dat niet volgen. Dat ging veel vlugger dan dat dat met ons gegaan is. Wij werkten dus in de faillier sociaal. Dat was dus voornamelijk in de sociale sector. Uh, dat was een gebouw. En wij werkten daar met vier uh, Belgische dames. Uh, een verpleegster. Dan hadden we ook een sociaal assistent. Uh, een onderwijzeres. ...en een, ik was uh, huishoudkundig regentes. En die twee, dus die onderwijzeres en die uh, sociaalassistent... ...die hielden zich voornamelijk bezig met uh, het aanleren aan die vrouwen... ...want die waren nog zeer primitief, die volwassen vrouwen was dat toen... Die absoluut niet de minste opleiding genoten hadden. Die konden niet lezen, niet schrijven. Die hadden geen benul van hygiëne, geen benul van gezondheidszorg, van voeding. Dat was echt uh, werkelijk zeer, zeer primitief. En zij die probeerden dan uh, mensen iets bij te brengen in verband met breien en naaien. Die vrouwen die kenden wel het werk in de Broes. En het leven in de brusse, op veld werken, eten klaarmaken. Een zeker, maar heel primitieve verzorging van de baby's. Maar ze moesten nog helemaal hun opleiding krijgen om bijvoorbeeld naar een markt te gaan. Daar iets te kopen wat in huis, hun huishouden mogelijk was. En ons werk in de foyer sociaal bestond daarin. ...van die vrouwen op te vangen... ...te beginnen met de naad... ...en dat begin was bijvoorbeeld... ...leren een draad in de naald... ...toen ze dat nog nooit geleerd hadden... ...en ene keer dat ze daarin... Uh, ...een beetje geleerd hadden... ...en een beetje thuis waren... ...mochten ze naar de huishoudcursus komen... ...om te leren hun huis te onderhouden... ...daarna... Uh, kwamen ze voor wassen strijken. En na die huishoudcursus uh, kwamen ze om te koken. Zij stonden stom dat je een was... Hè, want ik leerde dan bijvoorbeeld dat je die witte was... Hè, want je had dan mannen die toch al fatsoenlijke hemden droegen... die bijvoorbeeld uh, dus administratie deden. En die hadden graag dat dat netjes in orde was. En dan verwarmden wij dat... He, dus, maar zij hadden nooit gehoord dat je een was moest verwarmen. Dat was bij hun in de rivier, dat was koud water. En daar stonden ze stom van dat je een was moest koken, gelijk als je rijst kookte. Dat was zo een... Natuurlijk na een tijd zagen zij dat onderscheid tussen die witte was... Die, want dan zouden ze alles gekookt hebben. Ook hun gekleurde was. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Hé, maar dat vonden zij fantastisch. Dat dat zo week na week... Werden, ...werd die was altijd schoner en schoner. Ook dat strijken, dat kenden zij ook niet. Ja, en dan de kook. Dat was dan wel een heel, heel belangrijk onderdeel, vonden wij. En, uh, en ook zelfs uh, probeerden wij zoveel mogelijk groenten te verwerken. Want dat kenden zij absoluut niet. Soep. Dat was voor hun ja, een, een openbaring, dat kenden zij niet. En als wij soep maakten, dan hadden ze altijd kasserolken bij. En dat zat dan onder hun rok verborgen. En dan bedienden ze zich. En dat was direct op, want dat ging in dat kasseroleken, want dat was voor hun man. Dan namen ze dat mee naar hun man. Het is geen kinderspelling die wilde beschaving in godsvrucht te brengen. Gewoon als zij zijn van slechts te leven om te eten, te slapen en zich van hun driften over te leveren. Zij bezekeren gebruiken waar zij aan houden en die, om zo te zeggen, hun beleefdheid uitmaken onder elkander. Bijvoorbeeld, man en vrouw eten nooit samen. Zij zitten met hun rug naar elkander. Mannen eten met mannen en vrouwen met vrouwen. Als een vrouw haar een man eten brengt op het werk... Dan staat zij wat verder te wachten met haar rug naar hem toegekeerd, tot hij gegeten heeft. Henri en Flavie, doet gij dit ook zo? Ik hoop van nee, want dit zou erg zijn. Aanveert, dierbare ouders, mijn beste gevoelens van genegenheid en zegent mij. Uw zeer verkleefde dochter, Sir Marie Adon. Ik ben er ooit in gaan bezoeken. Uh, een huisbezoek gaan doen en dat was echt een heel nette vrouw die, ik wist het die er veel werk van gemaakt had want die had zelfs uh, een paar kastjes en die had die helemaal in orde gebracht en daar papier in gelegd en, en alles gewitkalkt en uh, dat huis was echt netjes en we komen daar over de controle en de, de scheidingsmuur was verdwenen zo nog wat brokstukken dat ik zeg: Maar Emily, ik zeg: Wat is er hier gebeurd? Ik, verleden week was hier alles nog, uh, nog zo netjes. Ik zeg: Wat is er hier toch gebeurd? Oh, gevochten, Ik zeg: gevochten. En dan zo gevochten dat de muren er. Ja, met mijn man gevochten, is En het huis was half afgebroken. Ja, die, die dames deden dat met de beste, beste bedoeling en die wilden van, van, van de zwaarte Europeanen Belgen maken. Maar dat was ook verkeerd. Dat volk heeft zijn eigen mentaliteit. Maar het was allemaal die, die paternalistische opvatting. Wij moeten alles leren. ze moeten een, een tafeldoek zo opleggen en het teloor hier en de vorige, Maar dat is bijzagend leven. Als die is wat dat allemaal schoon kan. En hij kan niks worden. Hij moet komie blijven. Zijn kinderen moet kunnen niks worden. Dan is dat, is dat niks. Moandere bou zinama mo nabii O tuélé moand ma la la bi Doue indiane mbi mam ponpwené la la la bi O tuélé moand ma la la bi la la bi la la bi Lalabi, eh Lalabi, a big, au Lalabi, moi Lalabi, Lalabi Lalabi, la labi, la labi, la la, hey la, la oh, moi hey oh, as bi Lalabi. Moi d'arribuzina, moi la vie, au tuole, moi ma gay, la la vie, noyé n'y aime mieux, maman poiné, l'on la la vie, au tuole, Boma in de jaren vijftig... Mijn moeder leert Congolese vrouwen in de foyer sociaal wassen en plassen. Bijna een halve eeuw later hangt de directrice van de foyer met geïnteresseerde ogen over de foto's die moeder in haar tijd van de school heeft gemaakt. Er is niets veranderd. Of beter, sinds de blanken de gebouwen aan de zwarte overlieten, hebben die ze onaangeroerd gelaten. Er staan precies dezelfde banken en stoelen als toen, maar dan vijftig jaar ouder. De Foyer social is nu een uitgewoond kraakpand. De laatstejaars leerlingen, finalist, doen hun eindexamens. Ze zitten bij elkaar en zoeken samen naar de oplossingen. Het is een beeld dat me herinnert aan de bedrijfsleider die me vertelde... dat hij voor zijn personeelselectie gebruik maakt van de vergelijkende examens... voor het zesde leerjaar bij ons. Hij laat de zwarte kandidaten, afgestudeerden met een diploma middelbaar onderwijs... de Belgische proeven voor het lager onderwijs maken... 2% slaagt. In 1960, toen Congo onafhankelijk werd, waren de Belgische en de Congolese leerlingen aan elkaar gewaagd. What happened? Men heeft altijd in Brussel getracht. van het Afrika-beleid te sturen vanuit Brussel. Wel, een van de grootste misdaden. Misdaden, miskleunen, misdrijven. die door vanuit dit land, vanuit deze staat. Deze staat gebeurd zijn, is het willen, het willen beheersen van Afrika vanuit Brussel. Men kan vanuit Brussel over Afrika geen enkel zinnig woord zeggen. Zo'n opdracht die vanuit of Brussel of Kinshasa gekomen was, dat weet ik niet meer, was dat iedere zwarte achter zijn hut ook een, een wc moest aanleggen. En uh, tot dan toe had uh, in de dorpen niemand daarover gedacht, want iedereen de, deed zijn uh, behoefte in de, in de om, omringende broessen. Dus, en uh, ze waren daarin uh, zeer uh, netjes, zou ik zeggen. Ze zouden niet geplast hebben tegen de hut van, van hun eigen hut of die van hun buurman. Dus dat was allemaal mooi. Maar nu had iemand gedecreteerd dat voor de hygiëne ze dus een wc moesten hebben. En mijn man legde uit hoe dat er moest uitzien. en gaat in de grond graven, daar een paar stammetjes kruislings overleggen. Met het, het zand dat uit het gat gekomen was, altijd toedekken en zo meer. En um, iedereen bouwde, de meeste dan toch, die niet in overtreding wilden zijn, tegen dat we de volgende keer langskwamen. Zo'n mooi klein hutje achter de eigen hut waarin ze woonden. Maar toen, mijn man controleerde dus, keek van ver en zei, ha, dat is mooi, dat is goed. Hè? Maar toen, na een tijdje, ik weet niet meer hoe we dat hebben geweten, maar toen bleek dat dat niet gebruikt werd, die mooie huisjes. En uh, toen uh, kreeg mijn man order van te controleren of het gebruikt werd. En ik weet nog dat hij met een zaklamp dus in de dorpen moest gaan kijken of de huisjes wel degelijk ...gebruikt werden. Kinder heb ik dat niet zo gehad... ...maar nu... ...heb ik uh, dikwijls... ...de indruk... ...dat we daar behoefte geschapen hebben... ...dat eigenlijk... ...niet nodig was... ...gezien de toestand... ...die achteraf gekomen is. Had dat allemaal mee kunnen evolueren... ...had dat heel nuttig geweest... Maar nu zijn er veel zaken die zij geleerd hebben, die ze wel hadden willen doen en zeker wilden doen, maar waarvoor dat ze zeker helemaal niet meer de middelen gehad hebben. Een andere zo'n zo opdracht die van ver kwam, dat was dat er in de dorpen beschaafd gras moest geplant worden. Dat heette paspalom. Ik weet niet of het een Frans woord of een ander woord is, maar dat moest in de dorpen, want in de dorpen hadden ze eigenlijk alleen maar wild broessegras. En in de post, waar wij dus sinds jaren paspalom hadden voor het huis, dat moest een deel van die paspalom uitgedaan worden, in korven gepakt. En er reisde een hele groep vrouwen met ons mee, met zo'n korf, met die waspallon in, met die plantjes op de rug. En in de dorpen moest dat dan weer uitgeplant worden. En op die manier zou er dan um, een degelijk soort inheems gras gekweekt worden, wat dan uh, korter bleef en inderdaad veel uh, hygiënischer was dan uh, het hoge gras wat bij hen groeide. Ik maak een bestek voor een weg die uiterst dringend was tussen Kinshasa en het oosten, kikwit. En Brussel eist, Brussel eist om dat bestek te zien, te controleren enzovoort. En de begeleidende brief zegt vanuit Brussel dat het bestek zeer goed gemaakt is, maar dat er één ding in ontbreekt. En daar zijn de bladzijden die nodig zijn in het bestek bijgevoegd, bij die brief, om dat in te vullen, hier, te typen in Afrika, over de gevolgen van het vorstgevaar. Maar het vriesde verdomme nooit. Het is altijd 40 graden. En de silles... Afrika iets te zoeken heeft, daar kan ik echt moeilijk op antwoorden. Ik zou alleen maar kunnen zeggen, je kan daar veel vinden. Maar zoeken, en toch, hè, wanneer je naar Afrika vertrekt, dan vertrekt dat toch wel met een bepaalde bedoeling. Men vertrekt zomaar niet om te zeggen: kijk, ik ga, ik ga daar iets vinden. Je vertrekt vooral met de bedoeling van toch wel iets te geven. En ik weet dat dat zeer idealistisch klinkt. Dat, is, dat klinkt enorm idealistisch. Maar wanneer men naar Afrika niet vertrekt met een zeker idealisme en ook gepaard met een soort, met een stuk avontuur, ...wel nu dan moet men niet vertrekken, zeg ik altijd. België heeft nooit koloniaal gedacht. Leopold geeft ons in 1908 de kolonie. Wij hebben amper 50 jaar een kolonie gehad. 50 jaar, dat is niks in de loop van de geschiedenis. En dus wat hebben de Belgen daar gevonden? Wat hebben ze daar gezocht? Eigenlijk hebben ze daar niks gezocht. In de 19e eeuw zei Leopold II, ik herhaal het, wij moeten een kolonie hebben. En toen kwamen er een aantal Belgen, die gingen daar werken. Toen zijn er genereuze Belgen gegaan, missiezusters en missionarissen. Die zeiden, we gaan die heidenen, die heidenen helpen, gezond maken. Wat hebben wij er binnen gebracht? Hygiëne, ja. Gezondheid, ja. Onderwijs, wegen. Dus wij hebben er ontzettend veel goed gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat België goed geweest is met, met Afrika. En uh, dat daar veel uh, grondstoffen uitgehaald zijn. Maar in die een tijd uh, ben ik toch zeker dat uh, Congo ook heel goed geweest is met de Belgen. Er was geen enkele zwarte die honger moest lijden, Een zwarte die wilde werken, die had werk. En die kon fatsoenlijk eten kopen. Uh, een zwarte die ziek was, die kon naar het dispensarium gaan. Was het uh, ernstig, dan kon hij naar het zwart hospitaal. En van het kleinste aspirineke tot de grootste operatie, dat was volledig gratis. Die moesten daar absoluut niks voor betalen. Uh, de kinderen die konden ook allemaal naar school gaan... Daar werden wegen aangelegd, scholen, hospitalen. Ik weet één ding, de Blanken in Congo, die hebben daar heel hard gewerkt, echt. Natuurlijk dus ook veel ondankbaarheid en veel domheid. Er ligt bijvoorbeeld een weg. Het ligt een beetje boven Baraka. En dat was een zeer mooie weg aangelegd door de Belgen. Ik had die gezien in, in de jaren 59. En jaren later, dertig jaar later, kom ik daar terug. Die weg... Putten van twee meters diep, niet onderhouden, totaal kapot. En een van de zwart zegt tegen mij... C'était du ciment Belge. Et le ciment Belge était mauvais. Ze dus geven de schuld, de Belgen. Die weg is nooit onderhouden geweest, die kerels. Maar het was onze slechte Belgische cement. Zie je hoe, hoe, hoe complex het is? Wij reden soms... Uh, met de auto dus. Tussen Leopoldstad en uh, Matadi uh, tussenin. En in het begin, dat was een echte onderneming. Dat waren allemaal zandwegen. Maar dan na een paar jaar is daar ook uh, een verharde weg aangelegd. En dat waren goede wegen op het einde. Maar nu uh, heb ik uh, een tijd geleden op een uitzending gezien op de televisie. En hebben ze precies die wegen getoond. Maar dat, dat is zo'n om te huilen, als je dat ziet putten af, dat zijn, zelfs wel vrachtwagens in blijven steken, dat is dat is verschrikkelijk en dan vraag ik mij dikkels toch ook af al dat werk dat wij op die foyer geleverd hebben, al dat werk dat mijn man kinderen gedaan heeft in Congo, wat zou er eigenlijk van, van overblijven ik weet het niet hoe langer men er leeft, hoe beter men ze leert kennen, op voorwaarde dat zij voelen dat je daar niet komt als toerist. En waarom zeg je dat op voorwaarde, dat ze daar niet komen als toerist? Omdat ze daar niet moet trekken om te zeggen, ik zou nu eens kijken hoe ze leven. Ik vind dat, dat, dat is voor mij altijd een pijnlijke ervaring geweest. En ik heb dat ondervonden met bepaalde leerkrachten. Op een goede dag krijg ik... Amerikaanse leerkracht wiskunde. Die al ten eerste met de handicap staat van een Amerikaans-Frans te praten. En na enkele weken kwamen de leerlingen bij mij en ze zeiden: hmm, Il n'est venu pour nous regarder. Hij is alleen gekomen om ons te bekijken. Hij is alleen gekomen als toerist. Hij is alleen gekomen, ja, misschien voor zichzelf, maar in elk geval niet voor ons vooruit te helpen. En dat is zeer belangrijk, ook de dag van vandaag, dat wij niet moeten gaan met dat superioriteitsgevoel, maar dat we moeten gaan om samen te werken en desnoods te ondersteunen, maar zeker en vast geen eerste viool meer te gaan spelen. Op de school, hier in Brussel, werd je nog volop gezegd, de negers zijn grote kinderen en, en je, moet ze, je moet ze in toog houden en je moet goed opletten dat ze niet stelen, dat ze niet lui zijn en dat in, in, in feite was dat eigenlijk helemaal volgens mij niet zo. Je merkte na een tijd dat die mensen toch een, ook een beschaving hadden. Hè? Heel anders, maar ook hun beschaving. Hè? En in het begin dacht je dat, uh, dat jij uh, alleen de beschaving had. Hè? Dat noemden ze trouwens de beschaving gaan brengen... Hè? De paters en de zusters, en iedereen ging de beschaving brengen. En die hebben ook uh, na een tijd gezien dat, uh, dat die mensen toch ook een eigen cultuur hadden. Dat ze niet zozeer zaten te wachten op onze beschaving. Hè. Trouwens, het is duidelijk gebleken: er is niet veel van overgebleven van de beschaving nu vandaag de dag. Hè. En ik denk dat ze dat de Blanken beschouwen zo als een soort. Uh, storm die over hen gekomen is zo weet je U hoorde Wanakitoko Congo en de Belgen kunt Buonaki Toko herbeluisteren via podcast en clara.be. man, Zo werd onze koning genoemd in Congo. En daar blijven we nog even muzikaal. Want de Congo-Belg, zal ik maar zeggen Balogie, probeerde op zijn vorige album klaar te zien in de ingewikkelde mix van gevoelens rond emigratie, een leven in asiel, heimwee naar roots die je niet kent. Papa Wemba omringt zich met een uitgebreide bende muzikanten en die heeft maar één bedoeling, een hommage brengen aan Papa Wemba. Mais est-ce la fin? Faute de moyens, je suis complice, je s'en ai tant témoin. J'ai beau fuir, à cause de faux fouillants, à faire semblant dès que c'est contraignant qu'il a kidnappé ton innocence. Et tout fait ses remontrances, son cas d'émence, bouffé par ses manigances. Et moi, je suis lâche, j'ai le froid aux yeux. Elle vend emballer mon courage est trop frileux. Mais est-ce les liens qui rendent les rapports sanguins, violents et brûlants Vu que le seul gain, c'est d'être cette dignité, ruiner son intimité pour l'éternité. Et vu que l'éternel n'est pas seul juge, le pardon n'est qu'un refuge. O ant sam nou, O ant sam nou, nou, nou, nou, nou, nou, Bonjour, au dernier recours, cours, en vain, des coups et cours, en font sacrifier, en retourne à la source pour tout clarifier. Où en sommes-nous? où awesome new? Where awesome new? Where nous new? Où en sommes-nous? Where awesome new? Where awesome new? Where awesome Si la vie est un poids, l'espoir chétif Que la peur gagne, le manque affectif Mais les lendemains ont tenu promesse Si tu veux lui rendre la monnaie de sa pièce Ça ne fera deux vies fauchées, deux vies cachées, deux vies entachées Mais vais-je trop loin, est-ce que j'ai tort Mon manque de pudeur va causer du tort On le PDG T'Aléomulombo Tes gestes Oyeabisomok Simbabana La présence remarquée de Serge Casana et yeah! féminine. Oui. Rama, yoga en